Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de derde week op rij zit de A2 weer dicht tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen. Vanaf nu tot maandagochtend 5 uur is de weg richting het zuiden gesloten. Rijkswaterstaat denkt dat dit het allerdrukste weekend wordt omdat de scholen in de regio Midden weer zijn begonnen en veel vakantiegangers uit de regio Noord terugkomen. Ze roepen daarom mensen nog een keer op om massaal weg te blijven. De twee weekenden daarna wordt er ook nog gewerkt aan de A2, maar dan beginnen ze pas op vrijdagavond. In Duitsland komt een strenger asielbeleid naar aanleiding van de dodelijke mesaanval in Solingen. Daar werden vorige week drie mensen doodgestoken. Een Syrische verdachte zit ervoor vast. Onze correspondent Gimbal Balduk vertelt wat die maatregelen zijn. Zo wordt het makkelijker voor de diensten om mensen uit te zetten... die illegaal in Duitsland verblijven en uitgezet moeten worden. Ook verliezen migranten voortaan hun speciale asielstatus... als ze teruggaan op vakantie naar hun thuisland. Want dan zegt de regering, dan is het kennelijk veilig genoeg... en dan moet je daar blijven. Ook wordt de uitkering voor asielzoekers ingetrokken... die in een ander land een verblijfsvergunning hebben gekregen. De maatregelen zijn volgens de rechtse oppositie niet genoeg. Zij eisen dat de grenzen helemaal worden gesloten voor iedereen... of op zijn minst alleen voor Syriërs en Afghanen... totdat er meer veiligheid in het land is gebracht. Maar zover wil de regering van bondskanselier Scholz niet gaan. Feyenoord neemt het in de Champions League op tegen Manchester City en Bayern München. Grote namen, en ook wat betreft de kleinere namen, heeft Feyenoord het niet bepaald getroffen deze loting, zegt commentator Arman Afsaroglu. Kijk je daaronder, in, ja, waar de tegenstanders uitkomen uit potten waar ook met alle respect de wat minder sterke broeders in zitten... Krijgt Feyenoord wel Lille, zijn sterke Franse ploeg. Krijgt het wel Girona, dat in Spanje het vorig seizoen fantastisch heeft gedaan. Krijgt het ook Salzburg, dat indruk maakt in de voorrondes. Dus de loting van Feyenoord, dat dus ook speelt tegen Bayern, tegen Leverkusen, tegen City, is op voorhand wel een ingewikkeld. PSV treft onder meer Liverpool en Paris Saint-Germain. De data van de wedstrijden worden zaterdag bekend. Het weer vanavond en vannacht in Limburg nog een bui, maar verder droog. Morgen iets meer wind en wolken. Later op de dag is er zon. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier extra. Na 9, ook maar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadsart, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En op de A10 West richting de A10 Zuid, tussen het Koemplein en Buitenveldert Nu een half uur vertraging.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 van de Cardigan in. En nu worden de tv-beelden ook ineens anders, want ja, het is altijd wel leuk. Um, maar eerst even het verhaal van uh, dit afmaken. Cardigan in is een van de bands die volgens mij geselecteerd is voor de popronde dit jaar. En dat staat ook weer bijna op het punt te, be te beginnen, want we zitten nu op 29 augustus op het moment dat we dit programma in elkaar aan het zetten zijn hier in Zandvoort. Uh, op 14 september, vrienden, dan begint die popronde weer. En dat is ooit een idee geweest in Nijmegen. En dat is ook een beetje de stad waar het uh, begint op 14 september. En dan uh, gaat het uh, zo'n beetje dwars door heel Nederland heen. Ik vraag me alleen nog altijd af. Er waren toch altijd van die behoorlijke milieuactivisten die, die vonden... dat het dan een beetje bij elkaar gecomprimeerd wordt op een logische route. Maar dat gaat daar allemaal van links naar rechts... He, dus het is CO2-aardig uitstotend. Ik maak nu even een kleine kritische opmerking. Dus, popronde, als jullie er even naar zitten luisteren. ga er een beetje wat logischer in denken. zodat er wat minder CO2-uitstoot is, denk ik dan. Want ja. Als je het ene dag in Breda speelt en de andere dag in Groningen. Ik heb het een beetje uh, zitten kijken. Ja, dan uh, ga je van hot naar her uh, in het land. En dat kan allemaal een beetje duurzamer. Maar goed, uh, dit is een kleine kritische noot die ik eventjes plaats. Als hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. En als gewoon radiomaker bij Alternative FM. Uh, Cardigan in was dat. Uh, nu uh, tijd voor een gesprek met de dame die wij in deze studio hebben. En dat is Lisette Aviva. Uh, ook weer zag ik net op de socials weer iets voorbij komen. Jij geniet van een duin, hè? Hier in Zandvoort. Nou, nee, niet in Zandvoort. <laughs> over het algemeen van duin. Over, uh, over de duin, ja. Ja, ja. ja een duin. Nee, duin. Nee, duin. duin. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, dat is het zo. Uh... Wat, wat doet het duin met jou? Ja, ik weet niet. Het, uh, ik vind het vooral dat dat gebied zo tussen woonwijk uh, tussen is en toch ook wel Zandvoort met al. Uh, in de zomer. En dat het dan even zo super rustig was. En leeg. Ja. Dat, uh, dat vind ik heel tof. Dat het zo'n plek kan bestaan. In toch best wel een druk uh, hutje-mutje-land. Ja, ja. ja een euh, druk uh, hutje-mutje-land. Ja, nou ja. <laughs> het is wat we al uh, zeiden. Met, uh, met de Grand Prix hebben we dat meegemaakt. Uh, voor de mensen die mee zitten te kijken op Jijbuis. het uh, is nu met koptelefoon te zien. Ja, dus ik kan mezelf ook ja, nog, je, je, je kan jezelf nu ook horen. Dus. Ja, het is gek. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is wat, uh, wat de omgeving uh, met je doet. Um, heb jij ook iets met omgeving, dat, dat, dat een bepaalde prikkel uh, waarbij je iets op uh, gang uh, kan laten komen bij jou? Of werkt dat niet zo? Oh, ja zeker. Omgeving ja? is voor mij heel erg belangrijk. Ja. Uh, dat heb ik ook wel heel erg gemerkt bij die playground residence wat ik ook eerder zei. Ja. Bij Polen aan de kust. En dat uh, heeft zoveel impact op mij gemaakt. Dat ik ook... Uh, uh, ik heb opnames in de planning staan. En die ga ik uh, op... Uh, in het Oud en Nieuw. Rond Oud en Nieuw ga ik die opnemen. Uh -huh. Midden in de Ardennen. In uh, ook België. Ook, ook op, iets op, mysterieus. Op, he, die, iets die, heel mysterieus. Ja. Uh, en um, ja. Ik, ik denk dat de sfeer heel erg de, de koers van die opnames gaat bepalen. Ja. Dus dat, uh, dat laat ik een beetje lekker op zijn beloop. Ja. Uh, en dat kunnen, uh, als je goed luistert... kan je dat denk ik ook weer in terug horen. Wat, wat een omgeving dan doet. Want uh, in de wintermaanden in de Ardennen rondlopen... dat, uh, dat heeft ook wel wat, hoor, vind ik. Ja, zeker, zeker. Dus ik kijk heel erg naar uit... om dan uh, in die studio in de Ardennen te gaan zitten... en kijken wat dat ook met het werk doet. Want ik heb er wel... Een aantal songs voor geselecteerd. Hmm. Maar ik denk gewoon dat ook de manier waarop je speelt of op je zingt... dat dat heel veel invloed gaat hebben. Ja. Um, dus uh, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ja. Zijn dat ook <laughs> dingen die je uh, toen de tijd ook hebt opgestoken... bij de HKU, de Hogere Kunsten Utrecht? Die je ook met dit soort dingen misschien tijdens de opleiding zijn gekomen... van kijk ook eens naar de omgeving. Is dat, uh, nou, dat is ter sprake geweest? Ja, nou eerder met mijn uh, hoofdvakdocenten Anne-Marie ja. Maas. Uh, ja. Zij uh, uh, doet ook heel veel met uh, theater en dat soort dingen. Um, maar um, ja, zij heeft me ook altijd wel heel erg geholpen... om mezelf een beetje te ontleden van... hoe werk jij als maker het fijnst? En hoe kan je dat voor jezelf eigenlijk goed regelen? Ja, want uh, de liedjes die we nu horen, uh, die zijn heel erg akoestisch. Ze zich prima voor... Terwijl er ergens in de verte nu een politiewagen voorbij komt. Als we dat tijdens de opname doen. Dan hoor je dus ook de politieauto. Maar eh, ontlenen die opname zich eh, ook eh, de akoestische versie. Voor een theater in dat opzicht. Ik denk wel in de, de, de setting en de verhalen daaromheen. Dat het best wel goed zou kunnen werken. Mm -hmm. um, dat, dat denk ik wel. Uh, zeker als je het hebt over luistermuziek. Maar voor mij is een podium altijd wel het fijnst, dat de mensen staan... dat je direct contact hebt. Dus er valt voor beide iets te zeggen. En ik denk ja. ook dat het heel erg afhangt van het pakketje... wat je released, zeg maar, wat erbij past. Ja, um, want buiten de uitzending om... zei je net van, nou, er komt ook een band bij kijken. Zeker, ja. En een van die bandleden... Uh, hij is vanavond, zou hier te gast zijn geweest... dat is David Molenburg, maar die komt nu een week later. Uh, maar die had het over Tom Basma... En dan weet ik al... Uh... Tom Ratsma. Ja, heel goed, ja. ja. ja heel goed. <laughs> ja. Uh, uh, want die speelt ook uh, bij jou, uh, toch? Zeker. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, want hoe uh, is die uh, bij jou uh, terechtgekomen? Of hoe ben jij bij hem terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Uh... Nou, eigenlijk heel random. Uh, hij begon me te volgen op Instagram. Uh, want ik, ik ken hem denk ik via Via. En uh -huh. toen zag ik dat hij wel eens songs postte die ik ook heel tof vond. Dus ik schreef hem uh, van, joh, dat is een vet nummer. Oh, dat is ook een vet nummer. Dus hij deelde heel veel muziek. En uh, ik vond het gewoon uh, heel leuk. wat voor uh, Soms maakte hij ook bas filmpjes En toen dacht ik van, nou, volgens mij uh, hebben we best wel een muzikale match. Maar ik heb geen idee wie jij bent. Mm -hmm. Dus ik heb hem gewoon een berichtje gestuurd van, hey, vind je het leuk om uh, met mij, uh, ja, bij mij een bas te komen <laughs> spelen. Te, ja. ja En nu uh, zijn we gewoon, uh, gewoon goede vrienden en... Uh, Speelt hij gezellig ook uh, Bas bij mij? Ja, want deze Tom Ratsma die zit er bij een band waar in Nederland nou bijna iedereen uh, uh, behoorlijk veel uh, gesprekstof heeft. Namelijk Hikpi. Daar speelt hij bij. Zeker. Ja. Uh, dus uh, dit was nog voordat hij bij Hikpie uh, bekend is uh, geworden. Want toen speelde hij al bij jou in ja, zelfs bij de EP-release-show in, in Utrecht had ik begrepen. Dus in uh, Amsterdam was ook het ook nog. Sine Tol. Ja, oh, Sine Tol. Zie je, dat bedoel <laughs> ik dus. Maar ik zag ook een opname in Utrecht: Overdressed and prepared in de Echo. Ja, precies. Daar ja, speelde die ja, ook precies, bij. Precies. Ja, nou, klopt, dus ja daar, dus daar heb ik gelijk in. in. Ja, ah, dat is wel echt goed. Uh, goed, we gaan zo dadelijk uh, weer even twee nummers horen van uh, Lisette. Want uh, we, de tijd dringt, want we hebben straks ook nog een telefonisch interview. Maar eerst uh, iemand die ook uh, een opleiding heeft. Heeft genoten aan het conservatorium van Haarlem en dat is deze Marlief Gal. Maar ze kende, we kennen haar beter onder de naam Daisy Bellas en Strange Blood. Oh, love. You think you know me. But I did grace I work. I like the mountains that took me close to the earth. I breathe the air and the grass of the meadows I Theateraal. En als je goed luistert dan hoor je toch ook wel een beetje de bewondering voor Kate Bush erin door. Want dat, uh, daar, dat zegt ze zelf ook. Daisy Bellis en het nummer dat heet Strange Blood. Het is uh, zover we gaan uh, het laatste blokje doen met Lisette hier in uh, de studio. En het eerste nummer van, deze, van het laatste blokje van de Apotheose, misschien wel, dat is Patchwork Heart. Needle and thread Powerful things to have That's what you said Gather what has been told Lay it all down een beetje het idee dat er iets omviel, maar ik denk dat dat uh, toch echt niet uh, iets uh, is wat nou uh, een, uh, Ik heb wel ooit nog eens een keer hier een hamster uh, wat, uh, wat omdonderen. Het was van een uh, welbekend supermarktketen. Uh, ja, die gingen, gingen eraan, maar er staat nu een ventilator die hebben we maar uitgezet. Want dat hoor je natuurlijk op uh, de radio en ook uh, tijdens uh, de, de, de opnames. Um, want er komt van dit hele verhaal ook nog eens een samenvatting op YouTube En dat delen we zowel op ons eigen kanaal als het 3 voor 12 Noord-Holland kanaal. Want het is tenslotte een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. De laatste, ik hoorde al een beetje stiekem die akkoorden al. En dat is van een bekend nummer, want dat is al eens een keer eerder uitgebracht. Dus dit wordt dan, nou ja, ik zal niet zeggen de uitsmijter. Maar het is wel een, een single die uh, Lisette eerder heeft uitgebracht. En dat is Silence is a Siren. Is a siren, a deafening mid Dying star, my eyes, they are tired. en alle leuke dingen komt een eind. Dus gaan we straks uh, na het uh, telefonisch interview wat ik uh, heb met de heer Daan Appelman van No Offence ook nog praten met Liset om eventjes ook het programma gedenkwaardig af te sluiten. Maar eerst hebben we nog een uh, vrij stevige band aan uh, het woord en ze heet No Offence. Komen uit Engelhuizen. en het nummer dat heet Cougar on the Loose.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 Yeah, if I don't do this now, then I know it never will. You're on the private night and you're passing for the kill. Cut her under the security. On my mind. And if I don't do this now, then I know I never will. Night, you're on the at night, and you're bouncing for the kill. She's a cougar on the loose, cougar on the loose, yeah. She's a cougar on the loose, cougar Is ook heel bijzonder dit. Uh, en ik uh, moet denken aan iets wat er op de zaterdagmiddag speelt bij deze omroep waar dit uh, programma wordt uh, gemaakt. Ik heb het eens een keer eerder gedaan uh, om een beetje een luidruchtig nummer uh, te laten horen. Waarop deze man van het uh, onderdeel Um, iets over de pits uh, en over de Formule 1 zegt... van we moeten jou muzikaal gaan heropvoeden. Nou, zo zit er iemand hier in deze ruimte met een koptelefoon... die de beeldregie uh, voert. Uh, die denkt er hetzelfde over. Maar als ik degene die ik nu even erbij haal... Uh, over wie het gaat over deze muziek... want het is van No Offense. Die komen uit Enkhuizen. En aan de telefoon hebben we Daan Appelman. Goedenavond. Hey, goedenavond. En wat zeg, wat zeg jij dan als uh, er hier opmerkingen worden gemaakt over bakgeluid? Dan zeggen jullie, nou mooi niet, wij hebben echt wel wat te vertellen, toch? Of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je moet altijd wat te vertellen hebben. Ja, uh, maar waarom toch uh, het hardrock uh, genomen in, uh, als uitgangspunt? Vonden jullie dat uh, zelf de gekke muziek? Ja, ja ik ben uh, vanaf hele jonge leeftijd uh, is het met de paplabel ingegoten dat het gewoon... Harde muziek vet is. Dus dat is altijd waar ik voor ben gegaan. En, en als je zeg maar, ergens iets over voelt, dan heb je daar een soort van passie voor. En voor mij is passie altijd hard en snel. Ja, je uh, zegt met de paplepel, in Gegoten, dat impliceert dat er iemand binnen Huizen Appelman. Uh, dat, er, uh, ook, uh, dat er ook een beetje iemand is die. Uh, toch wel een beetje houdt van het harde uh, genre, of niet? Ja, zeker. Ja, Allebei mijn ouders, maar vooral mijn moedertje. die houdt heel erg van. Uh, ja, echt van metal. En oh, dat, ja? dat vond ik als, als kind vond ik dat ook al. Uh, toen vond ik het nog een beetje eng, maar dat <laughs> is best wel cool. Ja, ja uh, waar, uh, waar, waar werd er dan naar geluisterd in Huizen Appelman. als het ging over metal muziek? Ja, het eerste wat er dan altijd in me opkomt is Freak on a Leash van Korn. Mm. Dat is, uh, dat, die, die stond alleen te aan. Dat vond ik dan wel echt spannend, maar dat is, uh, dat vond ik vet. Ja, uh, nou weet ik dat er ergens in Enkhuizen in, in, in uh, nog, uh, nog een band rondloopt. Ja, daar heb ik ooit nog wel eens wat van gedraaid. Ik ben even de naam uh, kwijt. Uh, maar ze hebben hun materiaal op Bandcamp onder andere uitgebracht. Uh, maar jullie uh, komen daar ook uh, vandaan. Dus het is toch wel een beetje het pittige hoekje van Noord-Holland. Zeg maar gerust West-Friesland. Ja, zeker weten. We hebben echt een uh, super goede scene eigenlijk aan... Uh, voor, voor, kijk, het is een stad officieel, maar het is niet een heel grote plek. Nee. Maar voor zo'n klein plek hebben we superveel echt goede bands. Ja? En daar, daar heb je aan... Als, als je bent, band bent... <laughs> Ja. heb je daar ook nog wel wat aan. Als er gewoon goede mensen in je omgeving zijn. Ja, um, een band die bij jullie uit de buurt uh, komt. Uh, en ook dit jaar uh, voor het eerst van zich hebben laten spreken. Is Searching Valentine uit Andijk komen deze ja. jongens. Dat moet jou wat zeggen, denk ik. Ja, dat zijn heel bekende jongens. Ja, dat ja. was ah, ja, ook super tof. Ja. Um, jullie uh, timmeren nu ook uh, de laatste tijd uh, flink aan de weg. Ik uh, zag ergens dat jullie een optreden hadden gedaan... Bij het Donderpop-café in Manifesto Horn. Uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat is Manifesto voor een zaal voor jullie? Oh, Manifesto is een, uh, is een hele toffe zaal. Goed ja. georganiseerd. Er kunnen natuurlijk best wel wat mensen in. Uh, ja, we zijn altijd super blij als we daar uh, voor dat soort dingetjes worden uitge-, uitgenodigd. Hmm. Ja, hoe is uh, No Offense eigenlijk ontstaan? Jeetje ja, ik ben nu 26 jaar oud. Ja. En toen ik 12 was, toen zat ik in de brugklas. En toen zat ik daar in de brugklas met uh, Stef en Diederik mm. dat zijn de bassist en de gitarist. Ja. Um, en, en toen zijn we eigenlijk vrienden geworden, toen hebben we soort van besloten dat dat onze persoonlijkheid werd op de middelbare school. Zeg maar. <laughs> dus wij wilden de bandjongens zijn. En uh, dat, dat werden we. En toen hebben we heel veel drummers gehad over die jaren. Eigenlijk ook altijd ja, close vrienden en zo. Mm -hmm. En sinds een paar jaar, uh, ik geloof vlak voor COVID, hebben we onze huidige drummer tom ontmoet. En uh, dat klikte gewoon goed. Ja. Nu is die net zo deel van de vriendengroep en net zo deel van de band. Ja, um, komen jullie allemaal uit uh, de omgeving van Enkhuizen en Enkhuizen zelf? Ja, ja, ja. Onze drummer woont het vers weg en dat is Werver En dat is even goed een half uurtje fietsen. Zie je, daar werd ik door op het uh, verkeerde been uh, gezet uh, van de week. Toen ik het uh, artikel over de single uh, plaatste. De band komt uit Werver maar dat is dus Tom Smak. En uh, niet uh, de rest van de band natuurlijk. Ja, um, goed. Um, want, want jullie hebben snoode plannen, hè? Want uh, dit is al een uh, single die de opmaat is voor een veel groter uh, verhaal. Waar jullie nu, uh, zeg maar, een beetje de laatste hand aan het leggen zijn, toch? Yes, ja. Nee, we hebben de afgelopen jaar, een paar jaar hebben we via een heleboel verschillende manieren geprobeerd om een album uh, te bouwen. En dat mm -hmm. is nu eindelijk echt helemaal gelukt. Met, een, uh, met dank aan uh, ja, Jesse Knopper, die de jongens zijn we super dankbaar voor. Het is een hele toffe studio. En uh, hij heeft ons enorm geholpen met het maken van een album. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is een beetje uh, het uitgangspunt, een album. Maar een album ja. betekent dat het ook een beetje een samenhangend uh, geheel is? Of doen jullie daar niet aan? Ja, absoluut wel. Ik vind nogmaals, je moet wel echt iets te vertellen hebben. Ja. En uh, ik, ja, ik schrijf natuurlijk, uh, ik ben ook maar een jongen, dus ik schrijf ook wel eens liefdesnietjes, maar ik schrijf heel veel muziek over dingen die ik niet zo goed vind werken en dingen waar ik niet zo blij mee ben. Ja, en dat, dat vind ik toch wel een beetje bij die single die we zo dadelijk uh, laten horen, die morgen, uh, nee, deze week is uitgekomen. Uh, uh, daar hoor ik toch iets, uh, iets in waarvan ik denk, het lijkt wel alsof jullie ergens stelling tegen nemen. Uh, klopt dat ook? Ja, ik ja, vind wel dat je een stelling moet nemen met, met stevige muziek. Ja. En inderdaad, ja. ja zo. Had ik het ook een beetje goed omschreven of niet? Zeker weten, ja, je hebt de spijker op zijn kop getikt. Dan heb ik mijn werk goed gedaan als redacteur. Ja. Dus, um, want, want waar gaat het over? Uh, voor de mensen die het artikel niet hebben gelezen bij 3 voor 12 Noord-Holland, want daar staat het op. Uh, Zero-Sum Game gaat over. Uh, een zero-Sum game is per definitie een, een spelletje waarbij er geen, uh, geen winst is voor een winnaar. Dus er is niks te winnen, er is dus niks. Eigenlijk alleen maar te verliezen. Uh -huh. En zelfs zo'n game gaat over dat je er niet zo naar je zin hebt op je werk, omdat je. de hele trouwens niet zoveel zin heeft om naar zijn werk te gaan. Ja, zie je, dat haalde ik er toch echt wel uit. Ik zat ja. op een gegeven moment een paar keer naar het nummer te luisteren, het lijkt wel een pot alsof je ergens opgesloten bent in een, uh, in een 9 tot 5 uh, jasje en uh, je helemaal niet gelukkig voelt uh, en denkt uh, van, ik krijg toch allemaal maar gewoon het heen en weer, ik ga wat anders doen, zoiets. Ja. Ja? ja, kijk, in, in, in mijn jonge jaren, en dat zit ik nog steeds hoor, maar ja. ik was gewoon altijd heel erg bang om uh, in, in zo'n kantoorsleur te belanden. Mm -hmm. Dat was zeg maar een ergste nachtmerrie en uh, ja, daar gaat het erg over. Ja, uh, ben jij ook een type die uh, in een uh, keurslijf uh, zit of hou je nee, er niet van? Nou, heel, nee, helemaal niet inderdaad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik, ik vermaak me ook eigenlijk helemaal prima aan mijn werk, maar ik kan me heel goed. Um, ik kan me heel goed zorgen maken om de, hoe dingen in de toekomst misschien wel mis zouden gaan. Ja. En dan zie ik inderdaad voor me dat ik uh, op een kantoorbaantje zit. Ja, en dat je dus echt in een pak ergens uh, in, in een, een of andere bedrijventerrein... ...ergens in West-Friesland, boven Karspol, om maar even wat te noemen... ...dat je daar terechtkomt en dat je van 9 tot 5 uh, ook een paar uur uit het raam uh, zit te kijken... ...en dat je de koeien ergens in de verte ziet grazen. En dat je denkt van, wat, wat moet ik hier? Zoiets? Ja, nee, absoluut. Dat is inderdaad uh, een nachtmerrie, nachtmerrie. Ja, een nachtmerrie. Word je daar uh, niet spetend uh, wakker van... Uh, met, met de dingen die je dus nu doet met uh, No Offense? Nou, ik hoop dat ik de stap in mijn leven aan het zetten ben... om te zorgen dat dat niet, uh, dat dat niet de toekomst is. Nee. nee. Uh, is het ook een uitlaatklep voor, je, voor jullie... om uh, zo op deze manier dit allemaal uh, te laten horen? Absoluut. Ja. Uh, kijk... Je merkt gewoon als, wij, als we live spelen, dat, het, dat is energie, dat is uh, voor ons allemaal gewoon de plek wat we, waar we aan het doen zijn, wat we echt willen doen. En waar we, waar we echt met z'n vieren allemaal naartoe leven, constant. Hmm. Dus de, ja, absoluut. De um, single uh, No Offense, die the, jullie, uh, of, of Zero Some Game, want dat is de single... Um... Die vormt dus het onderdeel van een album, en dan mag je dat even nog noemen, want die yes. komt nog ergens. Wanneer komt die? 25 oktober onthullen wij uh, From Altair to Vega. Het ja. is een album met, met al mijn berichtjes, zoals uh, ik als Altaïr, uh, naar mijn Vega. Dus het zijn allemaal liedjes die een betekenis hebben, um, alsof je ze aan het delen bent met de geliefde. Aha. Um, nog even voor uh, de uh, duidelijkheid en de afsluiting. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, Eigenlijk overal. Google No Offense met een S en dan ons. We staan op Instagram onder Official No Offense met een S. Uh -huh. uh, op Facebook voor de, voor, de, voor de ouderen onder ons. <laughs> ja. En uh, Op Spotify heten wij No Offense en dan schrijf je met een S. Helemaal duidelijk. We gaan hem laten horen. Hier is Sum Game van No Offense. Zoiets als de tenten die vakkundig wordt afgetimmerd, zou de heer PP Fischer zeggen. Want uh, ja, dat was zo'n beetje de man die dat altijd deed bij de robacta wordt Aftimmeren die handel. En dan heb ik het over No Events en Hard Rock van Optima Forma. Uh, Zero Some Game die komt morgen uit. Uh, we gaan uh, zo'n beetje de afsluiting uh, van, het, uh, van, het, uh, van het programma doen. Dus ja, uh, je, zet, je mag ook weer de koptelefoon weer opzetten. Dan hoor je jezelf weer uh, terug. Uh, want uh, we hebben dus nieuw materiaal gehoord. Je hebt ook een beetje beschreven van hoe dat dan een beetje uh, werkt. Uh, onder meer met een, uh, ja, een soort van schrijf. Uh, verhaal in Polen, waar je uh, naartoe bent gegaan. Uh, gaan die nummers dan uh, eerdaags dan misschien uh, uitkomen in een vorm van een EP? Of moeten we daar toch nog weer even geduld voor hebben? Nee, dat wordt uiteindelijk wel een uh, EP. Ja? Maar, ja, weer een nieuwe dus dan zit je het al wel weer over na te denken in, in, dat, in dat oh even. niet over na te denken dat wordt het gewoon dat wordt het gewoon <laughs> ja maar, is, uh, maar uh, is het dan zo van uh, je bent wel kritisch op bepaalde dingen of niet op de songs op, die, die ik, op, ja, op, ja ja precies ja. nou niet per se uh, kritisch ik ik heb het luxe probleem uh, dat ik altijd schrijvende ben. Dus uh, hm. ik denk dat iedere songwriter dat ook wel zou hebben... is dat het laatste nummer dat je hebt geschreven is het beste. Ja. En als je dan uh, aan de lopende band uh, schrijft... dan uh, is altijd het laatste nummer het beste. Dus dan... Uh, het is eerder gewoon... Uh, ja, het is niet per se kritisch. Maar gewoon wel... Er is gewoon heel veel werk. En uh, ja. daarvan wil je wel het, het mooiste... Um, uh, ...bundeltje van samenstellen. Ja. ja, ben je er dan echt dagelijks mee bezig? Is het ook een vak voor jou? Muziek maken? Ik ben er Is... al, altijd mee bezig. Maar ja? ik ben eigenlijk ook altijd aan en aan het werk. Dus ja. ook als ik even uh, lijkt alsof ik aan het dagdromen ben... ...dan ben ik misschien wel uh, het aan het denken van... ...oh, ik kan misschien dat woord in die ene tekst veranderen. Ja. Of hmm, ik moet toch wel even naar die bridge kijken. Wie op een gegeven moment ook jou een beetje volgt... ...weet dat er ook een behoorlijk huiselijke kant uh, bij jou zit... De katten spelen een rol. Ja, nogal. Ja, uh, ja. wat is er bijzonder aan een kat in huis? En misschien katten in ja, dit Ja, uh, in dit geval, uh, ik heb er twee: ja? Reinhard en Grappelli. Die zijn vernoemd naar uh, Django Reinhard en uh, Stefan Grappelli. Ah, uh, dus ja, ja, er uh, heel veel, een uh, beetje iets veel side info misschien, maar wel leuk. Ja. Zijn het ook eigenwijze be, uh, knakkers, deze viervoeters? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, ze hebben allebei een eigen karaktertje. Ja. En ze zijn allebei totaal verschillend. Ook al zijn ze wel familie. Ja. Maar um, ja, ik weet niet, katten zijn gewoon voor mij... Um, je hebt altijd een soort van uh, compagnon. En uh, ze houden ook ontzettend van muziek. Ze reageren mm. heel erg op muziek. Dus op het moment dat ik mijn gitaar erbij pak, dan uh, ontspannen ze helemaal. En één daarvan is best wel energiek. Uh, dus uh, dat is je krijgt helemaal wel een soort van instant... Uh, chill-modus. Uh, ja. um, maar ik weet niet. Dat heeft gewoon iets heel, uh, heel huiselijk. Het zijn mijn beste vriendjes. en uh, Lopen ze ook wel eens over het toetsenbord heen? Oh ja, geregeld. Oh, geregeld. Ze, willen, ze willen zich overal mee bemoeien. Ja, dus, want, uh, uh, want We hebben hier Annemarie Hilbrands laten horen. Die heeft het over een cat-song. En daar zie je het ook letterlijk gebeuren dat de kat gewoon over het toetsenbord <laughs> en over het werk heen uh, loopt. Maar goed, dat, dat gebeurt bij jou dus ook. Ja, zeker, zeker weten. Ze komen er ook heel graag bij uh, zitten. Ik heb ook vaak wel, uh, ik heb altijd ergens wel een kartonnen doos in mijn huis. Maar dan zet ik hem ook zo in de buurt van mijn pedalboard. Uh -huh. dan komen ze ook gewoon gezellig naast mijn pedalboard. Een beetje chillen. Ja. Um, we vonden het hartstikke leuk dat je weer geweest bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging weer. En uh, we zijn heel nieuwsgierig naar het uh, materiaal wat nog gaat komen. Zeker, dank je. Ja. Uh, we gaan uh, verder met uh, de afsluiting zo beetje van dit uh, verhaal. En dat doen we met uh, Lucie Fabienne en het nummer Imposter Song. I can play a little guitar, but so does everyone, and I got into music college, but I think I picked the wrong one, cause now deadlines come too soon, and I promise I'll start this noon, but first, let me tell you what I'm thinking of, I think my I song is not as good as yours, and I only know That must be mistaken I got the call back, but that must be a mistake and Why do all my melodies sound the same As all the ones I've heard on the radio today? Oh, shut up mother, you love anything I do or oh, And join me in this game that I always play Say your praise to the ground Stopping the circle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 Was dit uh, van uh, Wendy Moore? En daarvoor hoorde je Lucie Fabienne met een poster. Ik had hier een uh, paar Volendamse gasten. En die zeiden: Van het lijkt toch wel op elkaar. Uh, ja, ja dat, uh, dat vonden wij dus ook. De afsluiting van vandaag: Francis Alban Blake en The Witch of Arts. Tot de volgende week.